Zes uur, het NOS-journaal, Renate Evers. Opstandelingen dringen hoofdkwartier Gaddafi binnen. Dominique Strauss-Kaan definitief vrijman. En geen illegale drugs gevonden in lichaam Amy Winehouse. De verovering van Tripoli lijkt in een stroomversnelling te raken. De Arabische nieuwszender Al Jazeera meldt dat de opstandelingen... het wooncomplex van kolonel Gaddafi zijn binnengegaan. Er zijn aanwijzingen dat hij zich nog steeds ergens in het complex schuilhoudt. Een uur geleden drongen de opstandelingen... via een van de toegangspoorten door tot het hoofdkwartier. Kort daarna zouden de regeringstroepen het vuur hebben gestaakt. Boven het complex in het centrum van Tripoli hangen zwarte rookwolken... De opstandelingen zeggen dat ze 80 procent van Tripoli in handen hebben. Ook het internationale vliegveld is inmiddels ingenomen. De opstandelingen kregen bij hun actie steun van de NAVO. De verkrachtingszaak tegen Dominique Strauss-Kaan is definitief van de baan. Een rechter in New York heeft zojuist op verzoek van het Openbaar Ministerie de aanklacht ingetrokken.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 Desintier gaat nu eerst met de Kamercommissie overleggen in welke omstandigheden de Kamer wel vertrouwelijke informatie wil. Spanje gaat een schuldenlimiet opnemen in de grondwet. De maatregel moet helpen het begrotingstekort terug te dringen. De regering en de oppositie zijn het daarover eens geworden. Het is wel mogelijk dat er nog een referendum over wordt gehouden.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 Schuld is in principe voor maatregelen die de doorstroming bevorderen. Maar ze denkt dan vooral aan meer wegen of meer tijdstippen. Ook in de Tweede Kamer reageer, reageren veel partijen positief over verruiming van het inhaalverbod. Maar voor een algemeen verbod zijn behalve de VVD tot nu toe alleen de PVDA en GroenLinks. De VVD pleit verder voor invoering van een minimumsnelheid op snelwegen van 70 km per uur voor alle auto's. In het lichaam van zangeres Amy Winehouse zijn geen illegale drugs gevonden. Dat heeft de familie bekendgemaakt. Uit een toxicologisch rapport blijkt dat Winehouse wel alcohol in haar lichaam had. En of die een rol heeft gespeeld bij de dood van de zangeres... moet duidelijk worden in een ander onderzoek. En de resultaten daarvan worden in oktober verwacht. Amy Winehouse overleed een maand geleden in haar huis in Londen. Ze had al jaren drankproblemen. Twee mannen moeten voor de rechter verschijnen in verband met het ontploffen van een illegale vuurwerkbom op een camping in Harderwijk. Door die ontploffing kwam in de nieuwjaarsnacht een jongen van 13 om het leven. Volgens het OM zijn de mannen gevaarlijk en onvoorzichtig bezig geweest, waardoor mensen in de omgeving in gevaar zijn gebracht. Een van de twee verdachte mannen is de vader van de jongen die door de vuurwerkbom om het leven kwam. Het weer, vanavond opklaringen en een enkele bui. Vannacht veel bewolking en het koelt af tot een graad of 16. Morgen is het wisselend bewolkt, met in de middag in het binnenland kans op een bui, lokaal met onweer. En het wordt dan 20 tot 25 graden. De dagen daarna meer regen- en onweersbui. ANWW Verkeersinformatie. Bij elkaar staat er nog 70 kilometer file. Het meeste staat in de buurt van Arnhem en in het zuiden van het land door het slechte weer daar. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens staat een lange file tussen Knoopunt grijsort en Zevenaar, 10 kilometer. Door een ongeluk staat er een lange file op de A28 van Groningen naar Assen bij de afrit ielde daar staat 5 kilometer. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Op de AN270 van Helmond naar Deurne staat een viaduct onder water... en dat levert 4 kilometer file op tussen Helmond Centrum en Deurne. En verder is het druk op de N325... door een technische storing met stoplichten eerder vanmiddag. Daardoor staat er nu nog tussen het Gelredoom en Knapend Velperbroek 5 kilometer. Mijn zoon, er is geslaagd bij Luzak.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 Je was een beetje dom. <laughs> was een beetje dom. <laughs> Kijk vanavond, tien voor half elf, NOS Nederland 1. Iedereen praat over duurzaam ondernemen. Maar hoe lang gaan nu mensen eigenlijk mee?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 Verslaggevers ter plekke bij het hoofdkwartier melden dat opstandelingen het terrein van het hoofdkwartier zijn opgegaan. Het is onduidelijk of Gaddafi daar is. Verslaggever Hans-Jaap Melissen in Tripoli. Hans-Jaap, waar ben jij op dit moment in de stad? In het centrum met uh, zicht van uh, Gaddafi, waar de komt. Uh, en wat ja, beneden op straat beneden het dak weer gaan staan... Uh, hoort dus allemaal tuterende auto's, juichende mensen, want ja dat die uh, rebellen naar binnen zijn gegaan, betekent natuurlijk uh, de finale slag. Uh, het gaat ze dus lukken. Regeringstroepen die daar nog in die buitenste ring van uh, Bouazia waren, hebben, uh, ja, hebben het zich overgegeven, besloten niet meer te vechten. Alleen nu is het nog zoeken in dat complex naar Gaddafi. Want zolang ze die niet hebben, hebben ze nog steeds wel een probleem. Nou kijk, ik denk als je even doorredeneert, laten we zeggen dat Gaddafi daar zichzelf kan opsluiten in een hele diepe bunker. Ik heb wel eens verhalen gehoord over bijna 30 meter diep onder de grond. Dan is je eigenlijk levend begraven natuurlijk als ze er bovenop gaan zitten. Uh, dat zou dat natuurlijk ook kunnen. Uh, dan heb je natuurlijk wel echt de macht hier in het land uh, als hij daar dus zou zitten. Maar uh, dat weten we niet. Het is een verrassing geweest met die, met die zoon uh, die ineens opdook. Uh, toch nog uh, vrij rondlopend. Het, het is een uh, revolutie vol verrassingen. En we wachten maar even af hoe uh, de rebellen die nu in dat complex zijn uh, te werk gaan en wat ze gaan vinden. Ja, daar krijgen ze nu dus weinig tegenstand meer van de aanhangers van Gaddafi. Uh, weet je of die aanhangers van Gaddafi op andere plekken in de stad nog strijden? Ja, dat is. Je, hoorde, je hoort af en toe schietpartijen wat, wat daar geen vreugdevuur is. Dus er zijn mensen die nog steeds om zich heen schieten. Um, het blijft voorlopig wel eventjes onveilig hier. Uh, dat is ook de afgelopen dag. Was het, ging het heen en weer tussen, tussen vrees en hoop eigenlijk. Want er was begin van de dag veel vrees. Dat uh, Juist door het verschijnen van uh, Saif al-Islam... ...de Gaddafi mensen weer meer geloof hadden in de strijd. Uh, en toen was ik ook bij een wijk waar... De strijd naartoe ging, het kwam steeds dichterbij en er werden evacuatieplannen gemaakt. En toen ging de strijd weer verder af. En toen werd weer die wijk opgelucht, ademgehaald en zagen de rebellen dat zij vorderingen maakten richting die compound en zelfs uiteindelijk erin. En hoe zorg jij voor je eigen veiligheid? Want er zijn sluipschutters in de stad. Hoe vergaat het jou op zo'n dag? Ja. Dat, dat, dat, uh, ik, ik probeer goed uit te kijken, ik heb meestal niet eigenlijk mijn kogel weer een vest aan omdat ik het nogal warm en onhandig vind en het lang niet bescherming biedt tegen alles wat hier door de lucht gaat en dan kan het je soms ook beperken in je bewegingsvrijheid. Nou ja, of het kan je ook heel zichtbaar maken, uh, maar ik, op een gegeven moment heb ik het wel aangedaan, ik heb eventueel ook nog een helm, maar... Ook die zet ik liever niet op om, uh, als ik de indruk wil vermijden dat ik een militair zou zijn. Het zijn allemaal afwegingen die in je hoofd gaan. Uh, maar ja, eigenlijk moet je vooral goed blijven kijken uh, en vertrouwen ook op de mensen met wie je bent. Maar dat is niet altijd handig, want ik ben met rebellen soms op stappen die zelf ook niet goed weten wat nou waar gebeurt. En dus moet je ook gewoon uh, hopen dat je nog een flinke voorraad geluk bij je hebt. Hans-Jaap Mail is onze verslaggever in Tripoli bij, zoals hij zelf zo mooi zei. Een revolutie vol verrassingen. Ja, de ooggetuigen in de straten van Tripoli. Buitenlandredacteur Kees Elenbaas zoomt uit, kijkt en luistert naar de berichtgeving van internationale collega's. Kees, is jou op basis van die berichtgeving meer duidelijk hoe het staat met die strijd om het commandocentrum van Gaddafi? Nou ja, allerlei media die melden nu... Uh, sorry, ondertussen uh, Al Jazeera, EP, uh, dat honderden van die rebellen... dat, uh, dat uh, die compound van Gaddafi zijn binnengegaan. Uh, laten we eventjes meeluisteren naar uh, een CNN-verslaggever Sarah Sittner Die was bij dat hoofdkwartier van Gaddafi... They are saying we are inside, we are going room by room, we're getting in this compound, we're trying to clear it out. They're pulling all these files from different, uh, from different rooms. This is pretty strong proof that this is in fact true. They have gotten into that compound and they are making their way through the, through the uh, buildings there. Nou zegt ze dus uh, bewijs van dat ze nu inderdaad daadwerkelijk uh, binnen zijn. Want ze kammen kamer voor kamer uh, kammen ze uit. En ze laten ook dossiers uh, zien die, die tot de innercirkel van, van Gaddafi uh, uh, behoorden. En er zijn ook berichten geweest ondertussen dat de vlag van de rebellen zou zijn gehesen boven de compound. Die beelden hebben we nog niet gezien? Die beelden hebben we nog niet gezien. Maar dat wordt door uh, twee mediaberichten ondertussen. Van Kamer tot Kamer, zegt de verslaggeefster. Is het daarmee afgelopen? Want het is natuurlijk een enorm complex daar. Nee, precies. Er, is een, er zit een enorm uh, gangenstelsel. Er wordt ook al van verschillende kanten gezegd. van ja, Als ze binnen zijn op dat terrein. Dan hebben ze hem nog steeds niet. Uh, dat kan nog best een, een kat en muis uh, spel wo uh, worden. En er zijn ook mogelijkheden om nog te ontsnappen. Blijkbaar ondergronds ook. Dat wordt uh, gesuggereerd. Dus hij zou ook nog ergens anders naartoe kunnen gaan uh, met uh, een aantal van om zo'n onderstrijd toch nog uh, voor te zetten. Dus ook wat dat betreft zijn er wellicht nog wat uh, verrassingen in petto. Dat werd allemaal mogelijk gemaakt door bombardementen... door de NAVO op dat complex. Als we kijken naar de rol van de NAVO... weten we dan welke andere landen echt actief zijn op dit moment? Nou, het zijn, Dat is ondertussen wel duidelijk geworden. Het zijn de, de Fransen en de Britten... die, die de aanvallen met de, met de vliegtuigen hebben uitgevoerd. De NAVO houdt zich, geeft geen details... of ze daadwerkelijk die compound van Gaddafi hebben gebombardeerd. Wel daaromheen blijkbaar. Wel vluchten uitgevoerd. Maar of ze daadwerkelijk daar gebombardeerd hebben, dat weten we niet. Wat ook duidelijk is, is dat de Amerikanen zich afzijdig hebben gehouden. Dus die, die hebben het aan de Britten en, de, en de, de Fransen overgelaten. De Amerikanen zeggen wel dat ze heel nadrukkelijk de chemische wapens... die Gaddafi nog steeds heeft, dat ze die in de gaten houden. Hij heeft nog chemische wapens, chemisch materiaal zou je moeten zeggen. Het zijn geen bommen die hij af kan werpen, maar dat spul is er nog steeds. En daar, dat monitoren zij van heel dichtbij. Blijf monitoren, Kees Elenbaas. Alle details op ons live blog op onze site nms.nl. Via El Jazeera komen de eerste beelden binnen... van opstandelingen die in het hoofdkwartier van Gaddafi zijn in Tripoli. Kapotgeschoten gebouwen waar ze rondrennen, ze juichen. Het is nog niet duidelijk of ze dat hele hoofdkwartier inmiddels in bezit hebben. Kamer Naar kamer gaan ze, hoorden we net. Barry Makko, generaal-major buitendienst, is bij ons te gast. M meneer Makko, ja... Je zou zeggen, die Gaddafi heeft dit natuurlijk ook wel bedacht... dat ze uiteindelijk in Tripoli naar dat hoofdkwartier gaan. Uh, als hij slim is, zit hij daar helemaal niet meer. Ja, ik denk dat hij... Uh, ja, als ze hem vinden, dan is het afgelopen. Maar uh, het zou wel uh, goed mogelijk zijn... dat hij er al een enige tijd niet meer is. Wel in Tripoli bevindt. Dan wel, uh, ja, als ze we zoveel ondergrondse gangen zijn in het complex... waarom niet enkele gangen naar buiten toe? Uh, enkele kilometers, dus... Ik vermoed dat ze nog, uh, nog uh, Gaddafi voorlopig even nog niet hebben. Nee, want uh, hij heeft natuurlijk bevriende stammen, zijn eigen stam. Er zijn altijd nog mensen die hem kunnen helpen in het land. Ja, ook in, uh, in en om Tripoli uh, zijn toch een deel van de bevolking... Uh, staat nog steeds achter hem. Uh, zijn clan zeg maar, die van hem uh, geleefd heeft uh, die 40 jaar... die uh, zullen tot het uiterste gaan om hem uh, te beschermen. En hij heeft ook gezegd eerder dat hij de strijd zal voortzetten... Uh, het is wel zo dat uh, als ze niemand vinden, dan is er inderdaad... want ook de zonen van Gaddafi zouden zich in de compound moeten bevinden. Ja, dan is er inderdaad een, een vluchtroute beschikbaar geweest. Dus uh, ja, het is afwachten. En het feit dat die uh, rebellen, de opstandelingen... nu dat hoofdkwartier zijn binnengedrongen... Is, is dat een punt waarop de aanhangers die hebben gevochten tot vandaag, tot op dit moment... Het, is dit misschien het punt waarop ze zeggen en, en nu geven we ons over... Uh, een deel wel, uh, maar misschien uh, toch een deel ook niet. Uh, het is wel zeker dat nu uh, de compound gevallen is. Hè. Het feit ook dat ik, ik hoor via de journalisten ter plekke... dat er geen uh, luchtaanvallen meer zijn. Dus dat is ook uh, gecoördineerd. Een kwestie van goed doorzoeken. Maar het zou kunnen zijn uh, dat Qaddafi uh, en zijn zonen zich elders bevinden... en toch proberen om de strijd voor te zetten. En dan denk je uh, aan een situatie die zich laat vergelijken... met de Amerikaanse invasie van Irak. Toen ook Baghdad viel, maar uh, Saddam Hussein spoorloos was... en het lang duurde voordat hij werd gevonden en er ja. een stadsoorlog ontrolde. Uh, dat, zou, dat, zou mogelijk, dat zou mogelijk zijn, maar ik verwacht dat zelf niet... want uh, het, het blijkt toch wel dat de rebellen toch een uh, grote meerderheid zijn... En uh, ik denk dat we, uh, ja, uiteraard zullen altijd Gaddafi-getrouwen blijven. Maar uh, die zullen er toch niet de meerderheid hebben in Tripoli. Ik verwacht dat Tripoli valt en dat uh, als Gaddafi verder gaat... dat hij dan uh, buiten Tripoli zal proberen in een bevriende stam om de strijd voor te zetten. Zeg, en dan zien we wel ondertussen een, een hele bevolking in Tripoli met wapens rondlopen. Dan is het gevaar in de stad natuurlijk nog niet geweken. Nou, natuurlijk het tijdperk na Gaddafi. Dat zal het moeilijkste tijdperk worden voor, voor Libië. Het bestaat uit verschillende stammen. Een veelheid van, van verschillende meningen. En om daar een, een beetje lijn in te brengen, dat zal geweldig moeilijk zijn. Dat zal de volgende uitdaging zijn. En ik heb begrepen dat de Fransen met name daar toch een stukje leiding in zouden willen nemen. Maar het is uiterst moeilijk om, om een land wat zo verdeeld is en zo chaotisch is... Om dat een, een goed bestuur te geven binnen, laten we zeggen, toch enkele weken, zo niet enkele maanden. Mary Makko, dank voor uw, um, uw verhalen, uw inzichten deze middag. Uh, op mm -hmm. dit moment is het laatste nieuws uit Tripoli dat het hoofdkwartier van Gaddafi in handen is. In ieder geval grotendeels van de opstandelingen. De eerste beelden vanuit dat hoofdkwartier met opstandelingen die zijn inmiddels naar buiten gekomen. Tot zover de situatie in Libië. Vandaag gaan we het over voetbal hebben, want de positie van Real-trainer Mourinho staat onder druk. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Het gaat snel de goede kant op op de weg. Er staat uh, in totaal nog 30 kilometer file. Ik noem de plaatsen waar je nu nog de meeste vertraging hebt. Op de A12 Utrecht-Arnhem 5 kilometer bij Arnhem-Noord. Verder staat er water op de weg op de N72 van Helmond naar Deurne. Het levert 4 kilometer file op bij Deurne. En op de N325 van Arnhem naar knooppunt Velperbroek... tussen het Gelderdoom en knooppunt Velperbroek, vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Een half uur geleden vertelde Lucella u al het nieuws... dat Dominique Stroos-Kaan een vrij man is. De rechter in New York heeft besloten dat de oud-IMF-topman... niet wordt vervolgd voor de mogelijke verkrachting van een kamermeisje. Correspondent Wessel de Jong, hij wordt niet vervolgd. Is hij dus ook onschuldig verklaard? Uh, nou, de strafzaak tegen hem is gestopt. Dus een, een gevangenisstraf uh, die hangt hem in ieder geval niet meer boven het hoofd. Maar zijn problemen zijn nog verre van voorbij... Op zich, de burgerlijke zaak, de civiele zaak tegen hem, die loopt nog steeds. Maar goed, daarvoor hoeft hij niet voor in de Verenigde Staten te blijven. Die zaak kan eindeloos aanslepen. Het gaat dan ook voornamelijk over geld. De, de, het kamermeisje heeft geld geëist, mevrouw Diallo, voor, ja, voor wat haar is aangedaan. En geld is natuurlijk wel afgelopen tijd gebleken. Is niet het grootste probleem van, van Dominique Strauss-Kaan. Maar zijn vrijheid in ieder geval, die, die heeft hij terug. Dat wordt dus een civiele procedure. Waarom wordt hij niet strafrechtelijk vervolgd? Um, dat zat er al een tijdje aan te komen natuurlijk. Een, een, een, een maand geleden al uh, rees er twijfel over alle verklaringen... die mevrouw Diallo had uh, afgelegd, het, het, het, het kamermeisje. En uh, ja, de, de, de officier van justitie die kreeg eigenlijk steeds meer problemen met, met haar verhaal. Hij kon haar steeds minder geloven. Ze loog over van alles nog wat. En, en hun probleem was, zoals we dat uh, vanochtend hebben duidelijk gemaakt... Ze, ze, ze loog alleen niet over de kern van de zaken, maar ook over, over kleine dingetjes. En ze bleven ook maar liegen... Ze heeft die verhalen, die fictie, hè, de, de, de, de, de fictie, eh, fictie en werkelijkheid haalden ze permanent door elkaar. En die leugens, die bleef ze ook maar volhouden ten opzichte van, uh, van de onderzoekers. Ze heeft ze weken volgehouden, waardoor ze op een gegeven moment hadden van ja, we kunnen niet met deze zaak verder. Het werd ook juridisch ook heel lastig uh, voor de officier van justitie. Want hij kwam eigenlijk steeds meer in de rol van de auto advocaat van Strauss-Kaan terecht. Dus de hele zaak op een gegeven moment klopte echt helemaal niks meer van. Is er ook kritiek op deze uitspraak? Uiteraard er is er kritiek op deze uitspraken. Vooral natuurlijk van de, van de, van de advocaat van, van Diallo, uh, Thompson. Die zegt, ja, het is eigenlijk schandalig wat, wat, wat de officier van justitie gedaan heeft. Hij slaat al die medische rapporten die er zijn gemaakt over haar... waar het wel degelijk uit blijkt dat er geweld tegen haar is. Die slaat hij gewoon in de wind. Uh, dat, dat, dat, uh, ja, dat deze zwarte vrouw dat ze geen, geen, geen recht kan halen. En ook een heleboel andere mensen, uh, zwarte organisaties... Hebben, hebben grote moeite met deze uitspraak. Maar ja, deze officier van justitie, en dan kom je natuurlijk bij het functioneren van het Amerikaanse rechtssysteem, kom je uit. Hij zat nog niet zo lang, 18 maanden, nog niet heel ervaren. Het was natuurlijk een hele zware zaak. Als die fout was gegaan, had dat natuurlijk grote gevolgen voor hem gehad. En een officier van justitie in Amerika, die wil natuurlijk altijd herkozen worden. Dus hij heeft duidelijk toch besloten niet zijn vingers te willen branden aan deze zaak. Uh, Wessel, is al duidelijk uh, of hij uh, Strauss-Kaan nu de eerste vlucht neemt naar Parijs? Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. De uitspraak is zeer vers. Hij was van, uh, van drie voor twaalf. Uh, bij mijn weten, ik weet ook niet of hij al de uh, de rechtszaal ook verlaten heeft uh, op dit moment. Maar je, je mag ervan uitgaan, denk ik, dat hij toch wel uh, uh, snel graag uh, terug zal gaan naar uh, Frankrijk. Maar of dat een hele plezierige terugkomst uh, wordt voor hem, dat, uh, dat, zou je, dat zou je aan Ron moeten vragen in Parijs. Ron Linker, nou dat is toevallig. Want Ron Linker, daar hebben we contact mee in Parijs. Ron, Schuiskaan mag dus zometeen Amerika. Verlaten. Wat denk je, hoe wordt hij ontvangen in Frankrijk? Nou, met gemengde reacties uh, is mij gebleken. Als je hier luistert naar mensen, zijn er uh, heel veel mensen die zeggen... Dat ze kritiek hebben op de Amerikaanse manier van justitie. Dat ze kritiek hebben op de manier waarop Schoutskaan is behandeld. Maar dat ze toch ook wel vraagtekens zetten bij het gedrag dat hij heeft vertoond. Er is gaandeweg deze zaak natuurlijk ontzettend veel naar buiten gekomen: pijnlijke details over, over zijn seksleven, over buitenechtelijke relaties, over spel. En ja, toch ook wel zwak. ...in het karakter van de man. Dus de Fransen hebben gemengde gevoelens over de terugkeer van deze Kaan. En, je moet niet vergeten, er loopt hier inmiddels een andere rechtszaak tegen hem. Een schrijfster die uh, in 2003 een, uh, een poging tot aanranding heeft gehad... ...met Do Dominique Kaan, zegt ze, die daar een rechtspraak over heeft aangespannen. Die zaak loopt nog. Dus uh, ja, ik weet niet of hij hier wel met open armen ontvangen zal worden. Ja, want gaat justitie daar onmiddellijk dan ook een zaak tegen beginnen? Gaat ze hem daarvoor ondervragen? Want het is natuurlijk een heel actuele kwestie die nog niet is behandeld. Nee, maar deze zaak die bevindt zich echt nog in een vroegtijdig stadium. Justitie is nog bezig te onderzoeken wat de haalbaarheid is. Dus zoals ik al zei, het is een zaak die, die zich acht, acht jaar geleden zou hebben afgespeeld. En dan is het natuurlijk ontzettend moeilijk om te bepalen wat daar is gebeurd. En überhaupt of er sprake is geweest van aanranding. Dus ja, die zaak die gaat wel spelen, maar ik denk niet dat die meteen zou hij daartoe beslissen om naar Parijs te vliegen... dat hij meteen vanaf het vliegveld opnieuw in de handboeien wordt geslagen. Want het gesprek van de dag in Frankrijk is uh, zijn mogelijke politieke ambities die hij nu heeft. Maakt hij een kans uh, uh, met het oog op de presidentsverkiezingen? Het vervelende is voor, uh, voor Dominique Strauss-Kahn dat hij de gedoodverfde favoriet was om het in 2012 op te nemen tegen president Sarkozy. Want dan zijn die de kiezingen in mei 2012. Maar goed, dat is natuurlijk een lelijke streep door de rekening nu. Uh, hij, zijn partij, de socialisten, die hebben nog wel aan het begin gezegd... nou, als hij mee wil doen, dan zullen we de regels versoepelen. Maar feit is dat zich inmiddels al een aantal kandidaten heeft gemeld... en dat eigenlijk het einde van deze week is er een partijcongres. Uh, dan zullen die kandidaten daar nog een keer zich presenteren. Er zijn voorverkiezingen aangekondigd. Dus eigenlijk is zijn pad al afgesneden. Er is geen kans meer dat hij... ...via de formele regels nog mee gaat doen namens de socialisten. Maar, hoor je analisten hier zeggen, misschien komt hem dat nog wel beter uit. Want nu kan hij vanaf de zijlijn als een soort godfather uh, toekijken hoe zijn partij het doet. Hij kan uh, zijn favoriete kandidaat aanwijzen. Hij kan af en toe eens commentaar geven op een situatie. Misschien nog wel een machtiger positie dan hij als kandidaat had kunnen hebben. Wat zeggen de peilingen in deze? Is het wel een goede kans voor hem mocht hij zich kandidaat stellen? Nou ja, de opiniepeilingen zijn uh, gemengd. Als je gaat kijken, de 40% van de Fransen volgens de laatste peilingen... Uh, zou uh, zeggen van, ja, hij mag eigenlijk helemaal niet meer meedoen. En 20% van de Fransen zegt, hij is uh, de kandidaat voor mij. Toch, als je hier op straat mensen aanspreekt... dat heb ik vanmiddag een paar mensen gedaan... dan hoor je toch wel links en rechts van, ja... Uh, dit land zit zo in de grote problemen, hè? financiële problemen... een grote uh, overheidstekort, uh, financieringstekort. Ja, wie beter dan de ex-directeur van... Uh, het IMF, uh, de, om ons land door de crisis heen te leiden. Dus gemengde reacties en dat blijkt uit de peilingen. Gemengde reacties op het nieuws van ruim een half uur geleden... dat Dominique Stroos-Kaan vrijman is en het land kan verlaten. Ja, maar zojuist uh, hebben wij besloten dat we in ieder geval doorgaan... met dit Radio 1 journaal tot half acht vanavond... om de gebeurtenissen in Libië op de voet te volgen. We zullen zometeen meer contact hebben met onze mensen daar. Um, het hoofdkwartier van Gaddafi, daar zijn de rebellen, de opstandelingen, binnengedrongen. Ze zijn in ieder geval de eerste poort doorgegaan. Daar zijn ook beelden van gekomen. Wij wachten op verdere berichten vanuit Tripoli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 De Libische opstandelingen hebben het hoofdkwartier van kolonel Gaddafi grotendeels ingenomen. Ze zijn nu naar hem op zoek. Mogelijk houdt hij zich schuil op het uitgestrekte complex. Onder het hoofdkwartier zijn veel tunnels... waardoor Gaddafi zich makkelijk ongezien kan verplaatsen. De opstandelingen lijken geen weerstand meer te ondervinden... van de regeringstroepen. Er zijn alleen vreugdeschoten op het hoofdkwartier te horen... om te vieren dat het complex in het centrum van Tripoli is ingenomen. De opstandelingen zeiden een uur geleden... dat ze 80 van de hoofdstad in handen hebben. In enkele wijken wordt nog gevochten. Oud-IMF-topman Strauss-Kaan is definitief een vrijman. De rechter in New York heeft de aanklacht van verkrachting tegen hem ingetrokken. Nu de zaak is geseponeerd krijgt de Fransman zijn paspoort terug en mag hij het land uit. En twee mannen moeten voor de rechter komen in verband met de ontploffing van een vuurwerkbom in Harderwijk. Bij die explosie kwam in de nieuwjaarsnacht een jongen van 13 om. Volgens het OM zijn de mannen gevaarlijk en onvoorzichtig bezig geweest. Een van de verdachten is de vader van het slachtoffer. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Willemijn Hubert. Ja, het zou vandaag een warme en broeierige dag worden... maar eigenlijk begint de temperatuur nu pas wat op te lopen. Het is namelijk zo'n 26 graden in Limburg, 20 in het noordwesten van Nederland. Vannacht is het wisselend bewolkt en er kan nog steeds een enkele bui vallen. Het koelt af naar zo'n 16 graden en heel lokaal kan er ook wat mist ontstaan. Morgen gaan we een rustigere dag tegemoet. Er is bewolking, maar de zon schijnt ook. Af en toe valt er een bui en in het zuidoosten is er kans op wat onweer. Het is wat koeler dan vandaag, zo'n 20 tot 23 graden. Donderdag en vrijdag wordt het weer wat warmer... en is er een grotere kans op een aantal stevige regen- en onweersbuien. En in het weekend er dan een overgang naar wat koeler, maar ook droger weer. ANWB Verkeersinformatie. De files lossen snel op, er staan er nog vijf. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, twee kilometer bij 1 A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoete dijk vier. A28 Utrecht-Amersfoort, daar staat het vast tussen Knoppen de Rijnsweert en de afrit Den Dolder, drie kilometer is dat. Verder staat er water op de N72 van Helmond naar Deurne en dat levert tussen Helmond Centrum en Deurne vier kilometer op. En op de N325 staat het verkeer nog steeds vast van Arnhem naar Knoop en Velperbroek tussen het Gelderdoom en Velperbroek 4 kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdiep. Goedenavond, drie minuten over half zeven. Komend, half, komend uur, moet ik zeggen, ook het Radio 1 Journaal... in verband met de ontwikkelingen in Tripoli. Dus geen avondspits van WNL. Opstandelingen hebben het hoofdkwartier van Gaddafi betreden. De vraag is natuurlijk... is dit nou de eindfase van de strijd tussen Gaddafi en zijn tegenstanders? Zoals Hans-Jaap Melis, onze verslaggever in Tripoli, zei... het is een revolutie vol verrassingen. Wellicht komend uur meer antwoorden. We gaan natuurlijk proberen... Om contact te leggen met Hans-Jaap Meyles... de beelden op de zenders in uh, Libië... spreken voor zich grote rookwolken. Maar vooral, vooral de opstandelingen die uh, het, de compound hebben opgelegd ingenomen. Op het terrein rondlopen, mensen afvoeren, daar lijkt het op. Kees baas, je hebt het overzicht. Wat is het laatste nieuws? Ja, ze zijn inderdaad heel nadrukkelijk de compound binnengekomen. Het lijkt erop dat vooral de verslaggevers van Sky lopen. en melden dat ze met de rebellen daar naar binnen gegaan zijn. Er zijn ook dramatische beelden te zien op Sky bij dat bekende beeld van de vuist die een straaljager vasthoudt. Het herinnert aan de aanval op Tripoli in 1986 waarbij een dochter van Gaddafi die, uh, omkwam. We herinneren ons misschien ook nog zes maanden geleden. stond hij daar en riep hij de bevolking op om hem uh, bij te staan. Precies op die plek. En nu uh, dansen daar uh, rebellen op dat uh, hoofd. Laten we even meeluisteren naar een stukje. We the, the rebel on top of the And he's a rebel over the top. Het is een, een, een van de rebellen die op die vuist met die straaljager stond... en daar een, een, een vlag van de opstandelingen overheen trok. Uh, nou ja, dat is natuurlijk toch wel een teken dat ze heel nadrukkelijk... in ieder geval boven het gangenstelsel zijn waar, uh, waar Gaddafi uh, verbleef. Een gangenstelsel op een enorm terrein. Dat is alleen al zes vierkante kilometer in de hoofdstad met natuurlijk de centrale vraag... Waar is Gaddafi? Zijn er berichten dat ze helemaal op het spoor zijn? Weten ze waar hij is? Nee, die berichten die zijn er niet. Dat is natuurlijk het eerste wat, wat iedereen vraagt. Van, hebben ze hem ook? Uh, want, want de beelden die we nu zien... Uh, ja, dat herinnert een beetje aan, uh, aan Irak, zou je kunnen zeggen. Um maar ze hebben hem niet. De, de eerste berichten die we, er, die we erover horen over de verblijfplaats van Gaddafi... die suggereerden dat hij helemaal niet meer daar is... maar dat hij in de woestijn zou zitten. Dus dat er op een of andere manier, via dat gangenstelsel... dat, dat er een manier is geweest voor hem om toch uh, te ontvluchten. Je mag ook aannemen dat hij daar natuurlijk op heeft gerekend. Dat er een, een, een escape route is geweest. Ongetwijfeld, dat, want hij ja. zit er natuurlijk met zijn familie. Een omvangrijke familie met zonen. Het doet inderdaad in zekere zin denken aan 2003 toen de Amerikanen... Baghdad Bagdad ingingen. Toen Bagdad viel op een dag, maar vervolgens van Saddam zijn geen spoor was. Zijn er berichten over de zonen? Nee, die, die zijn er niet. Die hebben zich in de, in de laatste periode uh, niet meer, de laatste uren moet ik zeggen... niet meer uh, laten horen. Zeven uh, is de, de laatste die gesproken heeft met een Frans persbureau. Die heeft toen gezegd, uh, nou uh, Tripoli is nog steeds onder controle van, van onze troepen. Maar goed, dat lijkt nu toch wel gelogen te worden... door de beelden die we op dit moment op, uh, op Sky zien. Want die beelden tonen inderdaad dat het hekwerk rondom die compound uh, is neergehaald... Uh, er is brand gestoken in uh, materieel. Uh, de pick-up trucks die we de afgelopen dagen voortdurend Tripoli hebben zien binnentrekken... zijn nu ook op de compound. Mensen tonen het victorieteken teken ja, een volstrekt euforische stemming van, van de kant van de, van de rebellen. Want dit was natuurlijk het, het, het einddoel. Die compound daar, daar moesten ze op. Dat, dat moesten ze veroveren. En het, het is duidelijk ja, dat, dat nu de vreugde losbarst. Je, je, je ziet ook inderdaad mensen in de lucht schieten. Het, het veeteken geven met, met vlaggen zwaaien. En, en uitermate euforische stemming. Maar tegelijkertijd, denk ik... en dat is ook wat we van onze verslaggevers ter plaatse hebben gehoord... Dat het, wel heel erg gevaarlijk blijft. Het is niet zo dat daarmee het, het verzet totaal is gebroken. Er zijn nog plaatsen in de stad waar wordt gevochten. Er zijn ook nog plaatsen in de stad waar scherpschutters uh, zitten. Dus het blijft wel degelijk gevaarlijk. En ik denk ook niet dat we er raar van, van moeten opkijken... dat er toch weer op bepaalde plaatsen in de stad verzetten de kop opsteekt. Of misschien zelfs in andere plaatsen van het land. Want als het zo is dat Gaddafi zich verplaatst heeft... dan is het best mogelijk dat er ook op andere plaatsen nog steeds gevochten gaat worden. En te gast bij ons is ook nog steeds Barry Makko, eh, generaal-majoor buitendienst. Meneer Makko, u ziet, neem ik aan, ook hè, de beelden van, van ja. de opstandelingen op de compound. Heeft u het idee dat het er nou gestructureerd aan toe gaat daar? Nou, dat ziet er niet naar uit. Ik, ik moet afgaan wat ik, wat ik zie. Maar eh, ik denk dat het helemaal niet gestructureerd is. Eh, er zal ongetwijfeld een enige leiding zijn... Maar de kans dat Gaddafi en zijn zonen reeds zich elders bevinden... is toch wel erg groot. En uh, ik hoop dat ze... Want ze kunnen niet door de lucht uh, vertrekken en ook niet over zee. Uh, ze zullen wel uh, ergens misschien door een rood blok richting Seurten... een keer opgepakt worden. Maar ik denk dat ze al, al weg zijn. Dat kan niet anders, want uh, anders hadden ze al lang uh, hadden we iets, iets moeten zien van, uh, van een resultaat. En dat is er niet. En u noemt Seerte omdat dat de plek is waar Gaddafi oorspronkelijk vandaan komt. Ja, en nog in handen is van de Gaddafi-getrouwen. Ik denk dat hij zijn familie heeft, een omvangrijke familie, dat die al dagen geleden zijn vertrokken. Natuurlijk uh, moest hij voor de publiciteit moest, uh, zijn zoon uh, en hij uh, daar blijven in Tripoli. En heeft hij tot het laatste laten zien dat ze er zijn om juist om de zijn te ondersteunen in hun strijd. Maar nu het zover is gekomen. Ja, ik vermoed toch dat hij uh, al uh, lang uh, elders in Tripoli is of uh, richting Sitte zich beweegt. Ja, als je kijkt naar degene die nog voor Gaddafi strijden, uh, dat, dat zijn verschillende eenheden. Hè? Dat is niet een leger zoals je in andere Arabische landen ziet. Hij had eigenlijk verschillende groepen voor zich werken, Gaddafi. Ja, hij had een eigen keurkorps uh, om zich heen natuurlijk, om uh, hem en zijne uh, te uh, beveiligen. Eh, ook het reguliere leger eh, bestond uit verschillende eenheden... die eh, hem meer of minder getrouw zijn. Eh, het feit dat het zo lang heeft geduurd voordat eh, de eenheden beginnen over te lopen... geeft al aan dat zijn systeem toch eh, redelijk stevig in het zadel zat... en misschien nog voor een deel in het de zadel zit. Dus eh, we moeten. de beelden zijn natuurlijk wel dat de compound nu bezet is. Dat is natuurlijk een geweldige slag voor eh, de Gaddafi... Maar eh, of de strijd daarmee gestreden is, dat betwijfel ik. Nou, het is niet de man die snel opgeeft. Dat hebben we de afgelopen 42 jaar gezien. Maar natuurlijk ja. vooral ook de afgelopen zes maanden. Eerder vandaag hebben we ook gesproken over de betrokkenheid van de NAVO in deze... Ja, aflopende fase van, van de strijd. Ja. Um, er werd gezegd dat de NAVO de muren rondom de compound heeft gebombardeerd. Heeft u daar op de beelden al bewijzen van gezien? Heeft de NAVO ik, geholpen hiermee? Ik heb daar geen bewijzen van gezien. Het is wel mogelijk uh, dat de NAVO ook uh, laten we zeggen de, de, de fences en de muren uh, weggevaagd heeft... met precisiebombardementen om, om gaten erin te slaan. Uh, dat komt ook omdat we in zo'n stad... Toch uh, geen artillerie kunt gebruiken zonder dat je geweldig veel burgerslachtoffers hebt. Dus je moet het met echt met precisie-bombardementen vanuit de lucht uh, doen. Het heeft ongetwijfeld geholpen. Maar eh, ja, als de compound valt, dan is dat een geweldige slag in het gezicht van Gaddafi. Maar de strijd is wat hem betreft nog niet voorbij. Dat heeft hij ook zelf bij herhaling ook vermeld. En zijn zoon vanmorgen nog, die zei: we gaan door. En wij eh, zullen in eh, Tripoli zullen wij zijn en zullen we sterven. Dus eh, de kans dat hij zich eh, net rond of in Tripoli bevindt, is, eh, is behoorlijk groot. Eh, aannemelijk is, als dat niet meer mogelijk is, dat hij richting Seerte vertrekt. Goed, nou, wij praten straks verder. Dank in ieder geval voor dit moment. Okay. Want we kijken natuurlijk naar de strijd die zich voltrekt door die compound. Uh, de uh, beelden bij Al Jazeera en Sky laten zien dat er vreugdevuurschoten worden gewisseld. Maar de, ook dat er nog steeds gevochten wordt. Dus het is niet een totale overwinning al op dat grote gebied. Aan de telefoon Gerbert van der Aag. Goedenavond. Goedenavond. Schrijver van het boek Gaddafi's Woestijn en ongetwijfeld bekend met die compound in de hoofdstad. Beschrijf voor ons, voor de luisteraar, wat dat voor complex is. Ja, ik, ik, ik, ik mocht er nooit nooit op. Dus ik ben, maar ik ben er wel heel vaak uh, langs gereden. Ja, het ligt ongeveer een kilometer buiten het, van, van het Groene Plein uh, vandaan. Een beetje aan de rand van, van het centrum. En, en het is ja, ongeveer 1 kilometer lang, 1 kilometer breed met een, ja, een, een hoge, hoge muur uh, eromheen met om de 50 meter uh, controleposten waarop dan uh, gewapende mannen. Uh, ...van waaruit een gewapende man een oog in het uh, cel hielden. En ja, voor de deur stonden altijd uh, pick-ups uh, met uh, andere bewapende soldaten. En ja, de, de compound is vooral, vooral ook beroemd... ...omdat uh, toen Ronald Reagan heeft in de jaren 80 die compound al laten bombarderen. In 1986 en, was dat. Ja, ja. en uh, dus die ruïnes die uh, toen zijn veroorzaakt... ...die heeft Gaddafi nooit laten opbouwen... Uh, dus ja, daar had hij een soort monument van gemaakt. Dus als er staatshoofden, vooral uit Europa, op bezoek kwamen... dan moesten die daar altijd rondgeleid worden. En dan was de boodschap van... Ja, niet ik ben de terrorist, maar de Amerikanen zijn de terrorist. En voor die verwoeste ruïnes... Of voor die ruïnes was dan ook een, een vuist uh, te zien die een uh, Amerikaanse straaljager uh, vermorzel, vermorzelde. Ja, en dat wel. Ja, het was voor Gaddafi was dat een, ja, een soort genoegdoening... dat, dat hij dan uh, zijn grond kon halen op die manier. En de reden voor dat bombardement in 1986 door president Reagan... was natuurlijk als vergelding voor het vermeende moord op Amerikaanse militairen in Berlijn. En ja, dat precies. beeld wat we nu zien op de buitenlandse zenders... is inderdaad uh, de opstandelingen die uh, triomfantelijk bij die... Die vuist, die gouden vuist uh, met uh, uh, die straaljager uh, daar, daar paraderen. Ja, is, dit, ja. is, dit, is dit een signaal volgens u dat Tripoli aan het vallen is of is gevallen? Nou, ik, ik denk uh, net zoals tevoren uh, spreken dat inderdaad uh, Tripoli uh, nog lang uh, onrustig misschien uh, zal blijven. Zeker zolang uh, de familie Gaddafi uh, niet in de kraag is gegrepen. En Ik, ja, ik, ik, ik vermoed dat Gaddafi inderdaad ook ergens, zich ergens anders in het land bevindt. En niet, niet direct in zicht, omdat je je daar niet zo goed kunt verstoppen. Maar eerder uh, in, in het zuiden, waar hij de middelbare school heeft gevolgd... in de omgeving van de stad Seppa, daar heb je het Akakus uh, gebergte. Ja, en dat, dat is een soort Grand Canyon, uh, zoals in Amerika. Met uh, heel veel kloven, een uh, soort doolhof... Met, uh, bizarre rotsformaties. En, en, en vlak daarbij kun je de grens ongemerkt oversteken naar Niger en Tjaat. En ja, daar hangen ook al Qaeda cellen rond die daar al meer dan een jaar lang Franse gijzelaars uh, vasthouden. Dus ja, uh, dat soort dingen kan Gaddafi ook, lijkt mij. En daar heeft hij dan ook de steun voor hem om zich uh, uh, om zeg maar beveiliging te kopen? Oh ja, in, zeker in het zuiden. De, daar, dat is het leefgebied van de Tuareg. En uh, ja, de, de Tuareg uh, ja, die, heeft, dat, dat, die heeft hij altijd ge, gesteund. Uh, hij beweert ook dat via zijn moeder of zijn vader. Weet ik, ja, via zijn moeder volgens mij. dat hij, hij familie-Touareg bloed in zijn aderen heeft stromen. En hij heeft ook altijd heel veel moeite gedaan om die Touareg. die wat zwarter zijn gemiddeld genomen dan de Arabische Libiërs. om die uh, meer uh, burgerrechten te geven. Want die werden altijd gediscrimineerd onder de koning Idris. En ja, daardoor is hij onder de. Tuareg heeft hij zich wel heel populair weten te maken. Het staat, mocht hij inderdaad besluiten om zich daar verborgen te houden, haaks op wat hij de afgelopen tijd heeft beweerd. En ook zoals u dat zelf schetste, uh, dat hij zich tot op de laatste kogel zou verdedigen. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat hij zich dan op andere manieren... dat hij, dat hij wel dan videoboodschappen de wereld in, in gaat sturen. Ik bedoel, dat doen die Al-Qaeda-strijders ook. Eh, eh, misschien klinkt het een beetje fantastisch... maar mm, ja, het zou wel typisch Gaddafi zijn... om weer op dat soort verrassende manieren van zich te laten horen wellicht over we de komende uur al meer duidelijkheid krijgen over waar Gaddafi zich ophoudt. Dankjewel Gerbert van der A. Tot dusver. Terwijl de opstandelingen in Tripoli doorgaan met het verkennen van het hoofdkwartier van Gaddafi. Contact nu met Soufien, geboren in Libië, als kind naar Nederland verhuisd. Goedenavond. Ja, goedenavond. Zit u aan, aan de televisie gekluisterd? Ja, ja, ja. We zit, zitten aan de tv aan het kijken aan verschillende buitenlandse of internationale media... ...die dan uh, live uitzendingen verrichten van, uh, van Bijbel La en uh, ...waarbij de, ja, de mensen er naar binnen stromen. En uh, ja, dat is weer een fase. We hebben uh, zondag een, een fase gehad uh, van euforie. En uh, dit is weer een uh, fase van euforie. Alleen gisteren was het uh, en vanochtend was het een beetje uh, ja, risicovol allemaal. En uh, ja, dan uh, hadden we een beetje een dip... Maar uh, nu dat we dit weer zien, zijn uh, weer wat uh, weer een stap verder uh, emotioneel ja. M Want welk beeld maakt emotioneel gezien het meest indruk op u? Nou, het feit dat, dat, dat, uh, dat de mensen ja vrij uit uh, kunnen, kunnen zeggen al op tv wat ze van Buddha van vinden, is, is al, uh, is, is al is al iets. Zo'n 40 jaar onderdrukking. En dat, dat is al een, uh, ja, bijna een wonder, dat we mensen gewoon zo'n uh, zo, zo zo uh, Gaddafi kunnen ja, tegenbejubelen, zeg maar. En het uh, en, en moment toen ze binnenkwamen in, in Tripoli dan maandag, hè, dat, dat, die opstand. En dit uh, moment dat ze die uh, compound van Gaddafi uh, binnen gaan. Uh, we zijn wel een beetje sceptisch in die zin van, we uh, moeten wel realistisch zijn, er zijn nog wat risico's hier en daar. Maar uh, de grote lijnen, wat we nu tot nu toe zien, ja, daar, zijn, dat, daar zijn we gewoon uh, blij mee. Want de, Ondanks vraag is, de ellende. Ja, want de vraag is natuurlijk, uh, wat is Gaddafi nog zonder zijn hoofdkwartier? Dan heeft hij misschien zijn tent nog, maar verder. Ja, ja, nee, maar hij heeft, uh, ja, de, de, de risico's is ondergrond. Hij heeft heel veel ondergrondse bunkers en tunnels... Uh, dus ja, wat boven de grond is, uh, stelt relatief niet veel voor ten opzichte van wat hij onder de grond heeft. Dus uh, ja, daar, daar, uh, dat is de, de, denk ik de volgende fase. En uh, je weet nooit wat hij nog, uh, in, uh, nog uh, achter de hand heeft. Hè? Dat, dat is, uh, oorlog is bedrog en uh, je weet nooit uh, wat er nog uh, te wachten staat. Dus uh, ik hoop dat, uh, dat uh, de mensen in Tripoli nog. Uh, ja, ondanks die euforie toch uh, ja, de kat uit de boom kijken en alert zijn uh, op eventuele ja, uh, acties. En, uh, dat, dat is het enige, maar dat is gewoon vanuit realisme. Maar uh, vanuit ideologie, ja, dan is dit fantastisch. Het is een fantastische moment uh, in de geschiedenis van, uh, van Lilië voor uh, jong, oud, uh, man, vrouw... Uh, ja, heel indrukwekkend. Heel indrukwekkend. And, uh, uh, blijf aan de lijn graag. Uh, Berry ja. Makko is onze gast vandaag. Uh, Barry Makko, uh, als, als we dit zo horen, we hadden het eerder ook al over die gangen, dat ondergrondse stelsel van hem, wat enorm schijnt te zijn. Zijn hm. die opstandelingen en is de NAVO voorbereid op een, op een strijd ondergronds? Nee, ik, moet, ik denk ook niet dat u zo moet zien. Kijk, als hij eh, niet meer over zijn compound en over de communicatiemiddelen kan beschikken... dan zal hij eh, naar een guerrilla achtige oorlog eh, toe moeten. En dat is eh, toch een nieuw spel ook voor Gaddafi. Uh, tot nog toe kon hij met geld uh, kon die, uh, huurlingen uh, binnenhouden. Uh, maar als hij straks verstoken is van, van olieinkomsten... en het moet hebben van het geld wat hij dan nog gespaard heeft... Uh, in welke vorm dan ook, dan kun je dat een tijdje volhouden. Maar dan moet hij naar een heel ander soort oorlog... En, uh, ik, het ondergrondse gangenstelsel is dan wat minder van belang. Hij zal niet in Tripoli zal hij dat doen, maar dan zal hij met, en dan kijk ik naar de, de, de voorvorige dan zal hij dat vanuit het zuiden doen, vanuit het gebergte. En proberen om daar, laten we zeggen, een guerilla-oorlog op te zetten. Uh, tot nog toe, uh, het belangrijkste voor de rebellen is eigenlijk na de, het innemen van de compound en stel dat ze hem niet vinden en ze zo niet vinden, om dan te zorgen dat er een, een wat ordentelijke organisatie komt in dat deel van het land wat ze wel uh, veroverd hebben. Uh, want uh, het kan daarna, stel dat hij weer ontvlucht is uit het zuiden, dan kan het nog vele maanden duren voor ze een pakket hebben. En de NAVO zei vandaag benadrukt... Kadhafi is eigenlijk irrelevant voor ons. Het doet er niet toe waar die is. Maar kan dit land verder zolang Kadhafi nog niet gepakt is? Dat, dat lijkt mij toch redelijk ongeloofwaardig. Dat zal niet makkelijk zijn. Maar, maar het komt echt op neer om de structuur in het land aan te brengen. Dus een, toch een, een bestuur wat op, in verschillende lagen in staat is om enige orde te scheppen... en om te zorgen dat het leven gewoon weer verder gaat... en, en er een opbouw plaats kan vinden. Als dat bestuur beschikt over de middelen... Eh, internationaal aangevoerd, dan wel uit een olie eh, eh, verkopen... Dan, eh, dan hebben ze wel een kans. Gaddafi zal proberen dat juist te dwarsbomen... Vanuit, eh, vanuit het zuiden dan in dit geval. Ja, dat zal niet makkelijk zijn. Het is een, een land... Wat, een, wat nu, laten we zeggen, geboorteweeën krijgt... Hè, hopelijk in de richting van de democratie... Eh, dat zal het belangrijkste zijn waar ze zich op moeten richten in de toekomst. Berry uh, Makko, generaal-majoor buitendienst, dank voor de dusver. Blijf hangen om te kijken naar de beelden waar bijvoorbeeld op die compound ook te zien is hoe een gouden standbeeld van uh, Gaddafi is onthoofd. Het standbeeld waarvan het hoofd op de grond wordt gegooid en de opstandelingen die op, met hun voeten op dat hoofd staan. Beelden, Soefje Tamala, in Libië geboren, als kind naar Nederland verhuisd, uh, ongetwijfeld ook naar kijkt. En wat ziet u dan? Ja, dat is uh, indrukwekkend, want die, uh, dat is een beeld van uh, van uh, de jaren 80. En die heeft hij uh, geplaatst uh, na de bombardementen van, uh, uh, van Amerika op, uh, op zijn compound. Uh, en uh, daarna heeft die die beeld, uh, alsof, uh, hij die beeld geplaatst alsof hij die met zijn hand de vliegtuigen van de Amerikanen te pakken heeft. Dat is uh, en uh, ja, dat is sindsdien een, zijn zijn, ja, een, zijn toespraaksbeeld. Uh, zijn monument geworden en uh, dat, dat, uh, ja, dat er uh, mensen gewoon daar rondlopen, dat, dat is een soort euforie uh, en ja, dat is, een euforie. Dat is heel, uh, heel bijzonder om dat uh, te zien. Dat euforische gevoel werd natuurlijk versterkt ook vandaag al met het plan van uw vader om richting uh, Libië te gaan, naar zijn familie, naar uw familie in Libië. Dat was het plan, dat vertelde u vanmorgen in het Radio 1-journaal. Is hij onderweg? Ja. Nee, nee, hij is nog niet uh, onderweg, uh, dat, uh, dat, uh, dat is... maar hij heeft nog steeds uh, contacten uh, met uh, een, een vriend van hem, Adem, en die vervolgens contacten heeft met Libië. En uh, ze wachten voor een uh, groene licht. Je uh, kunt me best wel voorstellen dat, uh, dat het nu, uh, ja, de, uh, als ik plan heb, dat het nu een beetje instabiele momenten zijn. Dus hij, wacht, uh, hij, hij staat er klaar en hij wacht op een groene licht. En ja, waar is uw vader en, nu? En uw vader is nu, uh, nu thuis, hier bij ons. Uh, ik weet niet of hij... Uh, ja, hij is hier uh, op tv aan het kijken. Mogen we hem even spreken? Ja, ik zal het even vragen. Uh, of je live wilt praten? Uh, hallo, mevrouw Tamala. Meneer Tamala, u was van plan ja. naar Libië te gaan, maar u wacht nog even af totdat het veiliger is. Maar de ja. beelden die u ja. nu ziet, wat doen die voor u? Uh, sorry, een e momentje, een momentje. Ja, het maar. Meneer Tamalla, u kijkt ja. nu naar de beelden. U was voornemens om daar vandaag naartoe af te reizen... maar u ziet hele andere dingen gebeuren dan u wellicht in uw stadse dromen... niet had durven dromen. Wat ziet u? Het is, uh, het is, niet, uh, het is niet zo. Het is die, die vliegtuig. Of vliegtuigen, Libes vliegtuigen. Uh, die man die responsabel nou, van, uh, van uh, die NTC... die is hier in, in, in Holland... Uh, hij kan die vliegtuigen meenemen naar Libië, maar het is nog niet veilig. Dat begrijp ik, want op dit moment in Tripoli... Die, die Tripoli, Tripoli, de zijn, de zijn achter, het is niet veilig, Tripoli Airport zelf. Maar Tiger, dat is ook een Tripoli, maar dichterbij de stad, die is veilig, maar die, de, hoe noem je dat, die uh, runway... De landingsbaan? Ja, die loopt parallel met de kust. West-oost. Mag ik u iets vragen, meneer Tamala? Hebt u ja. contact gehad met uw familie de afgelopen uren in Libië? Uh, vandaag niet, jammer genoeg. Gisteren was het, uh, ja, ik denk je hebt het ook gezien op de televisie. Maar sinds die, tot nu, ik kon niemand krijgen. Ik krijg, uh, ja... Iemand die spreekt Amerikaan of iets anders, ik weet het niet. Het kost geld en, ik, en, en, en, en, en geen succes. Dat begrijp ik. Dus u moet nee, het nu doen? Da. U moet het nu doen met de beelden die u ziet op buitenlandse zenders? Nee, nee, er zijn andere beelden. Wat ziet u? Ik, ik heb een andere manier. Dus, ik heb iemand in Tunesië, een familielid, die, die, die is ook uh, gezocht door Gaddafische criminelen. En hij heeft. Uh, ja. Hoe noem je dat? Uh, een mobile die werkt via satelliet. En die houdt u op de hoogte? Die houdt mij door. Hij contact familie. Waar, en, ik, waar, waar, ik, door... waar ik nu echt benieuwd naar ben, is uw gevoelens. Als u kijkt naar de opstandelingen. die zich meester hebben gemaakt van de compound van Gaddafi. Wat doet dat met u? Blijheid, meneer. We zijn allebei blij. Zoals je ziet, de jongens daar. Zoals ik, zoals mijn familie hier en andere families in Europa, we zijn allemaal blij. Het is, uh, het is duidelijk dat het eind van Gaddafi is, is, is gekomen. Maar hoe en uh, of hij zal dood zijn of uh, niet, dat weten we niet. Maar waar ze zijn nou, op de spot daar in, uh, in uh, Bablazizia, Gaddafi heeft een huis is van 4,5 kilometer ten, ten oosten, uh, noordoosten van van Blazizia. En die huis is uh, connected met een, een soort labyrinth van tunnels. En we zien op de dus, beelden, want ik moet u onderbreken... omdat we tegen de klok van 7 uur lopen. En we spreken ja. later na 7 uur graag nog verder met u... om de ontwikkelingen okay, ik, te bespreiden. Ik, ik, ik zal je mijn, uh, mijn uh, landlijn... Prima, dat gaan we met u doorspreken buiten deze uitzending om. Wij vertelden de luisteraars dat wij doorgaan, Lucel en ik... om u op de hoogte te houden van het vallen van Tripoli. De opstandelingen die op de compound van Gaddafi bezig zijn en op zoek zijn. Na zeven uur zijn we terug. Wellicht dan hopelijk contact met Tripoli, met onze verslaggevers ter plekke. Tot zometeen.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 Het nieuws van alle kanten. Natuurlijk kunt u verzuim verzekeren. Maar dat is nog geen verzekering tegen verzuim. NTR brengt cultuur. Elke dag. Ook rechtstreeks vanaf de uitmarkt. Op radio, televisie en internet. Ga naar ntrbrengtcultuur.nl Iedereen praat over duurzaam ondernemen. Maar hoe lang gaan nu mensen eigenlijk mee...